12 uur. Het NOS-journaal door Alt Megens. Goedemiddag. Het kabinet gaf toestemming voor militaire reddingsactie in Libië. Het CDA de wonden na stemmenverlies en nieuwe gevechten in Libië... in de buurt van de olieinstallaties bij Brega. Op de meeste plaatsen is het zonnig, alleen in het noorden is het nog bewolkt en mistig... maar mogelijk breekt ook in het noorden vanmiddag de zon nog door. Het is 5 tot 8 graden bij een matige noordoostenwind... Morgen staat er nauwelijks wind, dan is er opnieuw veel zon. Zaterdag dan volgt weer meer bewolking. Premier Rutte wist ervan. Hij was op de hoogte en heeft toestemming gegeven voor de evacuatiemissie in Libië afgelopen zondag. Die actie die mislukte. Drie Nederlandse militairen en hun helikopter worden sindsdien vastgehouden door Gaddafi's troepen. De voornaamste zorg van het kabinet is nu gericht op het terughalen van de bemanning naar Nederland. Kijk, ik, laat ik er dit over zeggen. Uh, uh, het is een ernstige situatie natuurlijk en het is van het allergrootste belang dat de drie militairen uh, gezond terugkomen uh, naar ons land. Uh, en dat betekent tegelijkertijd dat alles wat ik daarover zeg uh, zeer terughoudend moet zijn. Wie is het u daarvan van deze actie? Uiteraard. Dus daar is goedkeuring van doorgegeven door het kabinet. Uh, uiteraard, uiteraard. Wat waren de voorbereidingen voor deze actie? De helikopter landt en ze worden omsingeld in gevangen genomen. Kijk, ik, ik ga daar helemaal niets over zeggen. Want uh, wat we nu eerst moeten bereiken is dat alle betrokkenen gezond terugkeren. Uh, militairen die in het buitenland worden ingezet lopen natuurlijk altijd risico's. En het minste waar zij op moeten kunnen rekenen is dat de politiek er alles aan doet... om ervoor te zorgen dat die risico's minimaal zijn en dat mensen altijd weer veilig terug kunnen keren... Maar waren die risico's wel minimaal, als ze meteen bij landing al omsingeld worden in gevangen genomen? Nogmaals, ik ga totaal niet in verder op de hele omstandigheid van deze operatie en de. Uh, alles wat daarbij mee, meespeelt, zeg maar. Uh, omdat echt mijn absolute prioriteit heeft... Uh, de gezonde terugkeer van de militair. Kunt u Goed. nou nog wel voluit op het orgel als het gaat om het regime Gaddafi? Uh, Nederland steunt uh, de sancties van de Europese Unie, zoals bekend. En daar hebben we ook voor gepleit. Premier Rutte en politiek verslaggever Hans Andlinga sprak met hem. De twee mensen die opgepikt moesten worden in Libië... die hebben het land inmiddels kunnen verlaten... na onderhandelingen tussen de Nederlandse en Libische autoriteiten. In Libië zijn vanochtend opnieuw gevechten uitgebroken... Gisteren wisten de opstandelingen een aanval af te slaan van het leger. Dat nog steeds trouw is aan Gaddafi. Maar daarmee is de rust niet weergekeerd. Hans-Jaap Melissen van de Wereldomroep vertelt wat hij ziet in de buurt van Brega. Ik ben nu op een plek waar uh, een paar uur geleden een straaljager verschenen is... En uh, die heeft daar twee bommen afgeworpen, uh, twee raketten afgeschoten. En um, dat is bij een olieinstallatie buiten Brega. De Brega waar gisteren zwaar gevochten is, maar waar de opstandelingen de Gaddafi-troepen hebben verdreven. Uh, je ziet hier sowieso dat er zwaar gevochten is. Dat was net bij het universiteitscomplex ook. Uh, dat is weer in handen van de opstandelingen. De mensen hier beweren dat uh, ook mensen van deze olieinstallatie. Uh, ...mee zijn genomen door de Gaddafi-troepen. Drie stuks. Ik sprak net één man, die zegt ik weet zeker van één uh, persoon. Dat is mijn buurman namelijk, hij noemde zelfs zijn naam. En die zijn dus als een soort krijgsgevangen uh, genomen. Aan de andere kant beweren de opstandelingen ook... ...dat zij mensen van de Gaddafi-troepen hebben buitgemaakt. Uh, ik hoor zelfs het getal van veertig noemen. Maar wat wel opvalt, zodra dat ter sprake komt... ...is dat ze meteen zeggen dat het Ghanese zijn, mensen uit Niger... Uh, ...nou ja, vooral buitenlanders. Ze vroegen ook, ook Libiërs, Ja, ook Libiërs, maar... Op het moment is het heel onduidelijk of die verhalen steeds van de... Uh huurlingen of die wel waar zijn. Ik heb gisteren ook gesproken met Human Rights Watch. Uh, Peter Boekaart, dat is de, de emergency director of Human Rights Watch. Die, die is hier ook steeds in de buurt. En die heeft tot nu toe steeds kunnen constateren... dat er helemaal geen huurlingen zijn opgesloten in gevangenissen... in Benghazi of in Albaida, in het oosten van Libië. Maar dat het steeds uh, vergissingen zijn. Dat het gewoon buitenlandse arbeiders hier zijn of donkere Libiërs. Uh, er is natuurlijk ook een hoop propaganda aan de gang... als het gaat om hoe deze strijd precies goed Wordt. Wat wel interessant ook nog is, is dat uh, we hier weinig opstandelingen zien... en we horen nu berichten dat ze best wel ver westelijk gegaan zijn, de opstandelingen... achter die Gaddafi-mensen aan, ze verder hebben opgejaagd... maar ik probeer zo meteen uit te vinden hoe ver dan precies. hans Belense van de Wereldomroep, zodra hij meer weet, dan hoort u dat van ons. Het blijft spannend of de coalitie een meerderheid gaat halen in de Eerste Kamer... na de Provinciale Statenverkiezingen van gisteren. Bijna alle stemmen zijn nu geteld... En VVD, CDA en PVV lijken net iets tekort te komen. In Den Haag op dit moment uh, de Tweede Kamerfractie van het CDA bijeen. Om uh, na te praten over gisteren en de avond. Marcel Bril staat bij die, uh, die CDA-fractie. Is dat bij die beroemde deur, Marcel? Ja, maar het zijn er nu twee geworden, heb oh. ik uh, vernomen. Want okay. uh, de vorige keer dat we daar stopten uh, toen de CDA in crisis was... toen maakten wij zoveel lawaai dat ze er last van hadden. Dus uh, nu hebben ze er een deurtje bij gezet. Een <laughs> dubbele deur van ja, gemaakt. Ja, precies. Okay. Ja. Uh, ze komen er allemaal uh, naar binnen. Uh, twee deuren open en dan gaan ze zitten. Het kan elk moment beginnen. Um, gisteren heerste er een klein beetje op... Optimisme, van het is niet zo erg als wij gedacht hadden. Ja. Um, dat is nu nog steeds wel een klein beetje zo. Maar er wordt ook direct gezegd op de dag van vandaag: ja, we moeten wel gaan kijken hoe we nou met het CDA verder gaan. Want laten we niet vergeten, we hebben gewoon fix en fors verloren. We moeten echt eens goed gaan praten over die koers. En dat vindt ook um, de fractievoorzitter van uh, het CDA in de Tweede Kamer, Simon van Haasma-Buma, die zojuist van uh, zijn kamer naar de fractiekamer liep. Uh, wat mij betreft gaan we door met de discussie die we ook al als fractie bedoeld hadden te gaan voeren. Met de partij over de toekomst van het CDA is meer dan ooit belangrijk met deze uitslag. Uh, en iedere bijdrage daaraan is van belang. Een van die bijdragers kwam vanochtend van Ad Koppenjan. Dat is uh, een van de twee fractieleden die uh, tegen kabinetsdeelname was. Hij zei we moeten nu echt over die koers gaan praten. Nou. Uh, Sybrand van Haasma buma geeft die aan dat hij datzelfde uitgangspunt heeft. Is het natuurlijk wel de vraag of ze uiteindelijk uh, ook op uh, dezelfde conclusie gaan uh, uh, eindigen... hoe het met het CDA uh, verder moet? Daar wordt vandaag dus mee begonnen om daarover te gaan praten. En verder wordt de volgende stap gezet, dat is uh, morgen. Dan worden een uh, aantal uh, CDA-voorzitterskandidaten gepresenteerd. Dat wordt een hele belangrijke functie, wordt er gezegd binnen het CDA. Want diegene die, uh, moet dan uh, de koers uh, verder uit gaan zetten... Die moeten ervoor zorgen dat het CDA weer kleur krijgt... en een eigen gezicht krijgt, wat toch eigenlijk iedereen van het CDA wel wil. Morgen wordt die voorzitter nog niet gekozen. Dat zal pas volgende maand plaatsvinden. Maar die stappen worden er dus gezet om te kijken... hoe het weer goed moet komen met het ja, CDA. Ja. Want ze zeggen steeds, ja, het is wel gestabiliseerd... ten opzichte van, van vorig jaar de verkiezingen. Maar da, da, daar kan je als CDA niet tevreden mee zijn, lijkt me. Nee, zeker niet. Want ten opzichte van de 2017, die Provinciale Statenverkiezingen... waar je toch eigenlijk mee moet vergelijken, is de partij... Zo'n beetje, niet helemaal, maar gehalveerd. Dus, uh, dat betekent dat er heel veel zetels in de Provinciale Staten verloren gaan. En dat er heel veel zetels in de Eerste Kamer verloren zullen gaan. Marcel Bril in Den Haag. Niet alleen de CDA-fractie komt vandaag bijeen in de loop van de dag. komen ook een aantal andere fracties bij elkaar... om te praten over de uitslag van de verkiezing van gisteren. De Rabobank heeft vorig jaar ruim een kwart meer winst geboekt dan in 2009. De netto-winst bedroeg bijna 2,8 miljard euro. Winstgroei was zonder meer een gevolg van het voorzichtige economische herstel. Veel zakelijke klanten wisten hun financiële positie wat te verbeteren. En daardoor hoefde de bank ook minder opzij te zetten om slechte leningen te kunnen opvangen. De bank noemt de glastuinbouw als een van de sectoren waarin het duidelijk beter ging. Alleen de bouw, die blijft nog achter. Dit is het NOS Journaal, met door Meegers. Dan die verkiezingsavond van gisteren. Op Nederland 1 is beter bekeken dan bij de vorige Provinciale Statenverkiezingen. De keken gemiddeld bijna 1,3 miljoen mensen. Dat is bijna een half miljoen meer dan bij de vorige Statenverkiezingen in 2007. En om half twee s'nachts uh, werd de uitzending van de NOS nog altijd bekeken door zo'n 300.000 mensen. Dat er veel meer mensen keken was geen verrassing. Want premier Rutte had de gedoogde coalitie immers inzet gemaakt van de verkiezingen. zegt de kijkcijferexpert hier in huis van de NOS. De grootste oorzaak is vooral toch dat het de verkiezingen een beetje een landelijke insteek hadden. Het waren landelijke thema's en het werd ook door de, door de kiezer meer als de landelijke verkiezingen ervaren. En ja, dat trekt gewoon heel veel kijkers. Daarnaast is er ook van tevoren wel de nodige rugbaarheid aangegeven... door, uh, he, door, door de partij van Jan Nagel en uh, partij voor de dieren. Dus het was ook al, al wat meer nieuws dan bij andere provinciale statenverkiezingen. Ja, de grote vraag was of uh, VVD, CDA en PVV in de Senaat een meerderheid zouden halen. Eerder al gezegd, het lijkt erop dat ze een zetel tekortkomen. De politie blijkt getuige te zijn geweest van de moord vorige week op crimineel Stanley Hillis in Amsterdam. Twee rechercheurs lagen vorige week maandag verscholen in een aanhangwagen. De politie wist dat er een ontmoeting zou zijn tussen Hillis en een andere crimineel. En de bedoeling was om dat gesprek af te luisteren. Hillis parkeerde zijn auto naast de aanhangwagen met daarin de rechercheurs. En kort daarna werd hij met kogels doorzeefd. De twee rechercheurs zijn verrast door die liquidatie. Het lukte de politie daarna niet om de dader of daders te pakken. In Tilburg is de politie een onderzoek begonnen naar de dood van een mogelijke winkeldief. De man werd gisteravond opgepakt door twee beveiligers van het NS-station... omdat hij een blikje bier zou hebben gestolen. Bij zijn aanhouding werd hij onwel en overleed hij. Het onderzoek blijkt dat een van de beveiligers de Tilburger stevig heeft vastgepakt... in afwachting van de politie. Die beveiliger is nu aangehouden en onderzocht wordt wat de precieze doodsoorzaak is. Sport. De Nederlandse cricketers hebben ook hun derde duel op het wereldkampioenschap in India verloren. Zuid-Afrika, een van de kanshebbers voor de titel, was veel te sterk voor Oranje. Won met 231 runs. Trainer Louis van Gaal, gaan we het hebben over voetbal, moet vrezen voor zijn baan. Afgelopen weekend moest zijn Bayern München al definitief vaarwel zeggen tegen de titel. Werd van koploper Borussia Dortmund verloren. Gisteravond ging het opnieuw mis. Het lukte Bayern niet om de finale van de Duitse beker te halen. Schalke 04 was met 1-0 te sterk. En dus de druk op Louis van Gaal neemt toe, nietwaar, Magritte Bransma? Jazeker, want inderdaad na het kampioenschap kan Bayern nu dus ook de beker vergeten. En dan weet je één ding zeker, dan is het Hommeles in München. Bayern München won die beker 15 keer en ja, staat nu dus niet eens in de finale. Uh, ik denk dat eigenlijk het meest verontrustende nog wel is voor Van Gaal. Afgelopen weekend liet Dortmund heel erg goed zien hoe je zijn ploeg, zeg maar, lam legt. Uh, geef Robin en Ribéry geen ruimte, uh, Schweinsteiger is hopeloos uit vorm. Nou, dan is alle creativiteit weg bij Bayern. Wat? zag je gisteravond, dat Schalke heel goed had gekeken naar de wedstrijd van Bayern tegen Dortmund. En de speelwijze van Dortmund vlekkeloos kopieerde en dus ook won. En dat lijkt me voor verhaal geen prettig idee. Nee, dan zal hij nog wel aanblijven tot en met de Champions League duel met, met Inter. Maar als het ook daar fout gaat, dan, dan is het waarschijnlijk einde verhaal, hè? Die wedstrijd tegen, tegen Inter is inderdaad heel erg belangrijk voor, uh, voor Bayern, voor Van Gaal. Maar misschien is het nog wel belangrijker uh, komende zaterdag. Want dan speelt Bayern tegen Hannover. Nou, Hannover staat derde, twee punten boven Bayern. En dan gaat het komende zaterdag gewoon om een Champions League plek in het volgende seizoen. Bayern wil tweede worden, want dan doe je rechtstreeks mee aan dat toernooi. De derde speelt kwalificatie. Hannover is dus een regelrechte concurrent voor Bayern als het om die Champions League kwalificatie gaat. Bild noemde de wedstrijd vanochtend. Uh... Van Bayern zaterdag tegen Hannover al de job-finale voor van Gaal. Dus het kan al, het al eerder wel, ja, is veel worden. eerder afgelopen, misschien. Ja. ja. Nou heeft de voorzitter bij Bayern, uh, Karel Heinz Roemenike, gezegd dat de rust moet worden bewaard. Wat zou hij daarmee bedoelen? Dat is natuurlijk een, een hele goede vraag. Het maakt natuurlijk onmiddellijk duidelijk... dat de, de, de, de rust daar absoluut niet meer is bij Bayern. Nee. Want als een voorzitter dat zegt meteen na een wedstrijd... dan, dan weet je dat er uh, herrie in de tent is. Het is nooit een goed teken als een, een voorzitter dat zegt... Van Gaal heeft heel veel kritiek bij, uh, krediet bij Bayern... op basis van het vorige geweldige seizoen. Maar die Champions League kwalificatie is voor Van Gaal... een absolute must. De finale van die Champions League volgend seizoen... is namelijk in München. Nou... Club-icoon Uli Heuners heeft al eens in een interview gezegd... een paar weken geleden. Het zou een blamage zijn als we uitgerekend in het seizoen... dat we zelf de finale organiseren... niet eens meedoen aan die Champions League. Dus alles zal bij Bayern daar nu op gericht zijn. Magriet Brans, bij Duitsland. dankjewel. We hebben verkeersinformatie. Goedemiddag, Wijnand Zwaan bij de ANWB. Goedemiddag. Ten zuiden van Eindhoven is nog steeds sprake van vertraging op de A2 naar Maastricht. Er staat tussen Leender Leenderheide en, en Marhezen 6 kilometer fieden. Ze zijn nog altijd bezig met het schoonspuiten van het wegdek na een ongeluk met vrachtwagens vanmorgen. Bij Marhezen is voorlopig de rechte rijstrook dicht. Als je naar het zuiden rijdt kun je beter omrijden via Venlo. Bij Gorkum staat de brug bij Gorkum even open en dat zorgt voor fiet op de A27 in beide richtingen 3 kilometer. De belangrijkste onderwerpen dit NOS-journaal. Premier Rutte heeft toestemming gegeven voor de evacuatiemissie in Libië afgelopen zondag. Drie Nederlandse militairen worden na die missie nog vastgehouden door de troepen van Gaddafi. CDA-fractie is in mineur B1 na de nederlaag bij de verkiezingen van gisteren. De Rabobank heeft een goed jaar achter de rug. De netto winst bedroeg bijna 2,8 miljard euro. Onder meer het gevolg van voorzichtig economisch herstel. Dit was het. Zometeen de NCRV hier op Radio 1 met lunch. Zie je, komt de stoomboot uit Spanje weer aan. Een bezoekje. ik zie hem weer staan. Die lieve Sint-Nicolaas in broek dit keer.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 Dit is Radio 1, NCRV, Lunch, Klaus Drupsteen. Goedemiddag. Is het echt of worden we bedonderd? Er is altijd veel discussie over programma's zoals het zesde zintuig. Het feit is wel dat het programma enorm veel kijkers weet te boeien. Het is zelfs zo'n groot succes dat het voor het verkocht is aan 20 andere landen. En daarnaast begint er vanavond een nieuwe internationale versie van het programma. Bedenker Hans Dekker is bij ons te gast om over het succes van het zesde zintuig te praten. In het Mediaforum twee journalisten die de Haagse politiek op de voet volgen... Wouk Wau van Schermburg en Max van Wezel. Uiteraard gaat het vooral over de verkiezingen. De Nos had gisteren traditiegetrouw een uitslagenprogramma. Uh, die uitzending verliep die zonder grote problemen... ondanks pogingen van twitteraars om ons op het verkeerde been te zetten. Uh, er zijn mensen die maken er een soort sport van... om zoveel mogelijk nep-accounts van de Partij voor de Vrijheid aan te maken. Uh, waaronder één in de wijk Tandhof in Delft. Wellicht herinnert u zich die tweet nog. Die is niet echt, dat account. Fout hierbij rechtgezet. En uiteraard spelen we ook de nationale nieuwsquiz. De hoogste score deze week is tot nog toe 44 punten. Vandaag gaat Jan Landink uit Nijmegen proberen een nieuwe hoogste score neer te zetten. Dit is Radio 1. Lunch. En dat begint altijd met het media-nieuws. Westerse journalisten in China verzinnen zijn nieuws... voor hun opdrachtgevers in het buitenland. Dat staat vandaag in de Chinese krant Global Times. Die is gelieerd aan de Communistische Partij. Het is niet ongebruikelijk voor Westerse journalisten... om op verzoek van hun bazen verhalen te verzinnen... al dus de schrijver van een opiniestuk. De Chinese autoriteiten lijken nerveus over oproepen... tot anti-regeringsprotesten die op internet de ronde doen. Sinds gisteren gelden voor Westerse journalisten in China... extra restricties uit angst dat beelden van betogers worden verspreid. First Lady Michelle Obama is te zien in een sportje op de Amerikaanse tv. Daarin maakt ze samen met tennissers Andrea Agassi en Steffi Graaf reclame voor sport. Met z'n drieën zijn ze ballenjongen en meisjes tijdens een tenniswedstrijd van twee kinderen. En dat klinkt zo. There's so many fun things that each of us can do to be healthier. And with all the changes going on in tennis, that's an even better way for kids to get active and have fun. That's a big part of what we're doen with Let's Move. America's Campaign to Raise a Healthier Generation of Kids. We want to help our kids eat better and exercise more. So come on, let's get moving. Michelle Obama spant zich al geruime tijd in om kinderen enthousiast te maken voor sport. Een man die is veroordeeld voor uitlokking van moord en afpersing van Peter R. De Vries wil veel geld van SBS, omdat beelden van hem in een reclamespotje te zien zijn. In 2008 zei de rechter al dat SBS de opnames niet meer mag uitzenden. En toch is anderhalve seconde ervan terechtgekomen... in een promotiefilmpje van Peter S. de Vries. SBS biedt de man nu 1000 euro per uitgezonde seconde... maar die houdt vast aan 15.000 euro per seconde. Aangezien de spot vijf keer op tv is geweest... komt dat neer op 75.000 euro. Opmerkelijk is dat SBS zelf het kort geding heeft aangespannen... om te voorkomen dat een deurwaarde voor 75.000 euro... beslag komt leggen bij het mediabedrijf. De uitspraak is vanmiddag. De Volkskrant had vannacht problemen bij de drukkerij. Op veel plekken is de krant te laat bezorgd. Als goedmakertje is de online-editie gratis te lezen. Maar dat lijkt een beetje een sigaar uit eigen doos... aangezien abonnees die al gratis kunnen lezen. Het is wel goed nieuws voor niet-abonnees... die kunnen vandaag ook gratis de krant lezen op internet. Claudia Melgers, de miljonairsdochter die in 2005 werd ontvoerd... is woedend op Jeroen Pauw. Aanleiding is de jolige sfeer waarin haar ontvoerder Isan... Munir Alaam bij Pauw Witteman zijn boek promoten. Er werd regelmatig hard gelachen om de gebeurtenissen. En daar, daar komt u aan in een vakantiehuisje ja. met een dame die in een kist zit? Ja. Ja, en dan? Dan komt u uit de kist ja, het lijkt als klok hier wel, maar ja, maar gebeurde dat er toen. Ja, toen zag die kinderen, ja een beetje op uh, automatische piloot, een beetje automatische pilot. ja, Alsof gekomen. je elke dag een ontvoering nee, doet. nee dat niet, maar je <laughs> denkt, je, <laughs> denk, je Sir, ik ben echt niet bijzonder intelligent in de misdaad, maar dat zat ik, als ik u was, had ik dat toch wel verwacht. ik ga het meer is dat ik dus geen goede misdadiger ben. <laughs> De advocaat van Melges eist nu dat Jeroen Pauw in de uitzending een verklaring voorleest... waarin hij onder meer verklaart dat de uitzending in strijd is met de journalistieke gedragscode van de VARA. Die omroep beraadt zich nog op een reactie. De jury van de Amerikaanse versie van talentenjacht The Voice is nagenoeg bekend. De voorman van de band Maroon 5, Christina Aguilera en zanger CeeLo Green... hebben inmiddels toegezegd om plaats te nemen op de draaiende jurystoelen. De jury bestaat uit vier mensen en de laatste naam is nog niet bekend. De opnames beginnen in augustus. De nachtmerrie van iedere nieuwslezer is om de hik te krijgen tijdens het lezen van het bulletin. Het overkwam de Australische Kate Wilson. 3AW 693 News. 15 degrees in Melbourne. Een shower of 2 today. A top of 19. It's 3 o'clock. Goedemorgen, ik ben Kate Wilson. Libyan-leider Muammar Gaddafi has told about what's happening in their country. Gaddafi was speaking in front of supporters at a ceremony to mark 34 years of his country's people power style of government. Dat is ook een beetje een onsmakelijke hik vind ik. In het vier minuten durende bulletin heeft ze 20 keer gehikt. Het programma Het Zesde Zintuig krijgt een internationale versie. In het programma proberen paragnosten onder meer misdaden op te lossen... op zijn minst uh, wat meer duidelijkheid over bepaalde voorwaarden uh, te krijgen. Of je er nu in gelooft, gelooft of niet, miljoenen kijkers zijn aan de buis gekluisterd. Het Nederlandse programma-idee wordt inmiddels in twintig landen uitgezonden... van Engeland tot Rusland. Maar hoe zorg je er nou voor dat er geen charlatans en oplichters meedoen? Ik praat erover met Hans Dekker, directeur van productiebedrijf TV Holland... en de bedenker van Het Zesde Zintuig. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, vanavond... Start in de internationale versie van het zesde zintuig. Um, waren de Nederlandse paragnosten op? Nee, nee, nee. nee, nee. Het, het idee hadden we al langer. In het verlengde van het Eurovisie Zongfestival, om het maar zo te zeggen. Dat je zegt, van nou het programma loopt in nu zoveel landen. Dat het leuk is om te kijken. In al die landen is uitzonderlijk talent boven water gekomen. Om inderdaad die bij elkaar te zetten. En eens dus te kijken wat eruit gaat komen. En het resultaat is inderdaad verrassend. De kwaliteit van de parognosten is echt extreem hoog. Want het zijn uit alle landen de beste parognosten. Ja, de winnaars van de serie, zeg maar. Dus het is echt een soort wereldkampioenschap, paranormaal uh, activiteit. Ja, ]heid. zo kan je het zeggen. En, en uh, we hebben ook uh, in deze serie, uh, zijn we wat verder gegaan dan in de vorige series die we in Nederland hebben gedaan en ook in andere landen. De testen zijn wat extremer geworden. Uh, ik heb ook wat dingen kunnen doen uh, die we altijd graag hadden willen doen, bijvoorbeeld met de Maragnost naar het casino te gaan, om te kijken wat daar de resultaten van zijn, bijvoorbeeld. En heeft u de opbrengst binnengehaald? Uh, nee, maar je zou moeten kijken. Het, is, het, is echt, het geeft een verrassend resultaat. Uh, zo hebben we eigenlijk ook een maar beetje... wat is nou verrassend dat ze het helemaal niet kunnen? Of dat ze het wel juist nou, doen? nee, wat je, wat je ziet is dat uh, ze allemaal veel kunnen. Uh, alleen het, uh, het grappige bij dit fenomeen is dat ze allemaal... Uh, ze kunnen niet allemaal hetzelfde. Dat wil zeggen, sommigen zijn heel erg goed bijvoorbeeld in het opzoeken en opsporen van iemand die we verstopt hebben ergens. Ja. Zo is het concept ook ontstaan, eigenlijk. Doordat we in onze parkeergarage van, het, van ons kantoor in Brussel 500 auto's stonden daar, we hebben daar een, een productiemedewerker in de kofferbak gestopt, ja. verstopt. En acht of tien paragnosten met een Polaroid-foto de parkeergarage ingestuurd en acht van de tien we haalden hem uit de kofferbak. En, en zo ging het voor het ook leven. Wij dachten van, hé, hey, ja. uh, wij zijn per definitie als makers... Uh, uh, sceptisch. Ik bedoel, we maken een tv-programma. En we laten ons toch iedere keer in Nederland... maar ook in alle andere landen verrassen. Maar bent u nog steeds sceptisch? Of denkt u echt ja, van, uh, nou er is meer tussen hemel en aarde? Nou ja, er gebeuren wel ontzettend vreemde dingen. Dat kan je wel zeggen. Ik bedoel, natuurlijk, we kijken uh, met een uh, gezonde sceptis... naar wat er gebeurt. Maar je kan er niet omheen dat er af en toe dingen gebeuren... waarvan je denkt van, hoe kan... Dit ja, in een vorige serie uh, hielpen paragnosten met het oplossen van misdaden. Ja, nou, um, ja, dat heeft ook. Gewerkt af en toe begrijp ik. Maar dat maar, kan dus ook geen, geen doorgestoken kaart zijn. Maar, maar is dat ook niet een beetje op uh, hellend vlak begeven? Nou, het ligt eraan wat het uitgangspunt is. Uh, in de serie die wij, de laatste serie die wij in Nederland hebben gemaakt, die heette 26 Plaats Likt. En daar gaan we op zoek naar openstaande vragen, voor met name de nabestaanden. Ja. Uh, daar zit automatisch aan gekoppeld dat je ook natuurlijk op het gebied van politieonderzoek komt. Uh, de politie heeft in veel gevallen daar erg welwillend aan meegewerkt. Hebben omdat... we dat opgelost? Uh, ja, dat is altijd de, de, de vraag. Kijk, uh, nou, is het is simpel te beantwoorden? Nou, een die is niet zo simpel, nou, die is niet zo simpel te beantwoorden. Als je zou kunnen zeggen, uh, uh, Pietje heeft het gedaan... en hij woont op de Koninginnenweg ja. nummer vijf, gaan maar ophalen... Ja. dan kan je zeggen, zo los je het op. Uh, uh, dat is niet zoals het gaat. Maar het, ga, het gebeurt wel bijvoorbeeld dat ze zeggen... Van, we, het zijn twee broers, ze rijden in een rode auto... en als de politie dan in het politieonderzoek die rode auto en twee broers tegenkomen... Ja. dan gaan ze daarop door. 1 plus één is 2. We gaan even luisteren naar een fragment. door, Doorns presenteerde toen nog het programma... Nu staat Robert ten Brink, die leidt het in. En, en Derek Ogilvie, die presenteert het. Hè, want het, zijn allemaal, eh, of het gebeurt allemaal in het Engels. De prognost Peter van der Hurk staat, zonder dat hij het weet... op de plaats waar Marianne Vaatstra is gevonden. Zij is in 1999 vermoord. En een dader is nooit opgepakt, ook niet daarna. Dit hier ja, is een plaatsdelict van een jonge vrouw. Ja? Het was een vrouw die uh, heel slecht nee kon zeggen tegen mensen. En op bepaalde manieren heel naïef kon zijn. Is het hier gebeurd? Nee. Meteen voel je: dit is niet de plaats. Ja. Het is hier niet gebeurd. Het is, niet gebeurd. Het, is hier, het is hier wel in de omgeving gebeurd, maar niet hier. Ja, op het eind hoorden we ook nog even de vader van Marianne Vaatstra. Uh, die beaamt wat de Paragnost allemaal zegt. Die mensen die meegewerkt hebben, hebben die, hebben die daar allemaal een goed gevoel aan over gehouden? Ja. Ik, ik durf wel hard op te zeggen, niet één uitgezonderd. Kijk, het is natuurlijk toch zo dat. dat uh, het dient meerdere doelen. Eén is het zo dat je natuurlijk toch in ieder geval op een andere manier naar een politieonderzoek gaat kijken. Uh, uh, of dat tot resultaat leidt, uh, uh, is natuurlijk niet altijd vanzelfsprekend. Ja. Um, nee, maar uh, toch, ik wil toch nog even ja. terug naar die vraag. Want u zei net, als je dan twee jongens in een rode auto hebt en zo, ja. heeft het dan op die manier wel mensen. Nou, in wat de ik gevangenis weet, toe ja, nou, Wat ik in ieder geval weet is dat de politie op een andere manier... naar die onderzoeken is gaan kijken. Uh, het ja, is maar... niet zo dat wij achteraf gebeld worden. De politie, goed gedaan jongens, we hebben iemand opgesloten. Nee, en, ze, en, nee, nee, dus nee. ze werken er wel aan mee, maar ze bellen vervolgens nee, niet hebben we we weinig, maar, te... maar het heeft ook wel te maken met het feit... dat, uh, dat het ook natuurlijk een juridische basis moet krijgen. Uh, wij kunnen natuurlijk van alles wel zeggen... maar dat is natuurlijk niet dingen direct uh, standhouden bij de rechter. Dus in principe uh, komt er daarna een juridisch traject... waar wij natuurlijk geen deel van uitmaken. Nee. En buiten dat, in alle eerlijkheid, we maken een amusementsprogramma. Ik bedoel, we zijn, niet bezig we zijn niet bezig met het opsporen van misdadigers. We nee. proberen die nabestaanden nee, te nee, helpen. Zijn, in het is natuurlijk top. heel gevoelig materiaal. Als je met de ouders van een vermoord meisje praat... Ja. Ja, dan kan je niet zeggen, dit is alleen maar een uh, amusementsprogramma. Nee, nee, maar die, die mensen die zijn ver, verrekt goed op de hoogte van, van waarom ze daar aan meedoen. Ze willen graag antwoorden. Maar dat zijn ook vaak persoonlijke vragen. Dus niet eens zozeer gericht uh, alleen maar op, op de, de opsporing... maar ook wat het, wat het persoonlijke vlak uh, betreft. Toch staat er ergens bij een YouTube-filmpje uh, van het zesde zintuig... walgelijk dat er van die zogenaamde paranormale figuren dat we even eventjes denken te kunnen oplossen. Arme familie. Zijn ja. dat wel uh, reacties die je vaker hoort? Nee, want het is omgekeerd. Wij beginnen pas aan een zaak op het moment dat uh, de familie daaraan wil meewerken. Dus het is niet zo dat wij zomaar een, een zaak aanpakken... en dan uh, kijken wat de familie wil doen. Nee, het is, het is duidelijk andersom. Dus de, de nabestaanden spelen een meer dan grote rol in het hele nee, proces. Nee, maar het gaat mij om, om reacties van, van mensen die kijken... of van mensen die iets nee. horen over het programma. Nee, nee, nee niet, niet nee, helemaal naar nee, reacties. Nee, nee, nee. nee. Er was een, een vergelijkbaar programma, dat heette Er is zoveel meer, gepresenteerd door ja. Irene Moors, ook op, of dat was op, uh, op RTL. Ja. <coughs> en uh, daar was uh, paragnost Robert uh, van den Broeke de held. Mm -hmm. Maar die bleek uh, gegoogeld te hebben over ja. iemand. Hè? Die ja. had dan van alles opgezocht en bleek niet helemaal te kloppen ook nog. Dus die is door de mand ja. gevallen. Gebeurt dat wel eens bij jullie, paragnosten? Uh, Kijk, wij maken een programma waarin we die paragnosten uh, testen. Feitelijk geven we ze een podium. En ze ja. zeggen van, oké, okay, dit is jullie podium. Uh, Laat jullie de wereld of Nederland zien uh, uh, wat je kan. Daar hebben wij in basis geen mening over. Op het moment dat ze het fout hebben, laten we dat ook zien. Dus we hebben geen enkele behoefte om het programma zo te maken... dat er ook duidelijk positieve uitkomsten dus het is uitkomen. Dus is nooit doorgestoken kaart in nee. ieder geval? Nee. En, en er vallen wel mensen door de mand omdat ze gewoon niet zo goed zijn? Ja, precies. Maar ik, bedoel, ik kan een voorbeeld geven, als wij een zaak doen in Rotterdam, een test doen in Rotterdam, dan worden die paragnostic gevraagd bij wijze van spreken naar het station in Ridderkerk te komen. Vervolgens ja. worden ze daar gebinddoekt en met een auto naar Rotterdam gereden. Ik zou niet weten hoe je dan iets in Rotterdam moet googelen. Het nee, is wel leuk om te maken trouwens. Het is fantastisch ja. leuk om te maken. Ja, helemaal absoluut, helemaal heel, leuk. heel leuk. Helemaal ja. voorstellen. Ja. Uh, nou ja, nou de internationale versie. Hoe, hoe goed is Nederland eigenlijk in het uh, paranormale? je uh, het vergelijkt met die goed? Ja. ja, het enige verschil is natuurlijk wel, als je landen neemt als Rusland en Amerika, uh, zijn er natuurlijk veel meer mensen uh, die, uh, die gaan hebben of vinden dat ze die gaven hebben. Dus laat ik zo zeggen de vijver waar je uit uitvist in die grotere landen is natuurlijk veel groter dan in land als Nederland of bijvoorbeeld België. Ja. Uh, maar ik moet er wel bij zeggen dat in deze serie, deze internationale serie, de kwaliteit van alle prognosten uitzonderlijk is. Dus echt uh, daar hebben we echt van staan te kijken. En uiteindelijk komt er ook een winnaar. Ja, ja, ja, ja. ja. En en dat weten jullie natuurlijk weten wel, maar wij. dat mogen ja. wij nog niet zeggen. Dat is dan weer een <laughs> ja. beetje jammer. Ja. Ja. Um, en wat voor, belangrijke, of wat voor spectaculaire oefeningen moeten ze allemaal doen? Wat voor opdrachten krijgen Ik ja, kan een voorbeeld geven. We hebben op een, uh, een, uh, een brandweerterrein in, uh, in het oosten van het land... Uh, een, uh, een straat met huizen die ze voor oefeningen gebruiken... die in, de, die in brand zijn gestoken. En uh, in een van de huizen zit iemand. En je hebt uh, zoveel minuten om die persoon te vinden. En de brand weer het juiste huis in te maar sturen. Maar daar zit dan niet echt iemand, mag ik hopen? Daar zit echt iemand. Een stuntman. Een stuntman? We werken met stuntteams. Het is inderdaad een heel speculaire... Maar als speculair je dan toch net een iets minder getalenteerde paragnost... Dan, dan, dan is dat het einde het... van je leven. Ja, Nee, nee daar, is, daar is rekening. Daar is zeer goed rekening mee gehouden. Die mensen... Maar, maar het, zijn, het zijn dat soort testen. Dus ze, zijn, ze zijn allemaal iets extremer. Er zit meer spanning op, uh, ook voor de paragnost. Er is een tijdslimiet. Uh, dus ze moet echt wel uitzonderlijk, uh, uitzonderlijke gaven hebben om daar een eind in te komen. En ik moet erbij zeggen dat het resultaat is uitermate verbluffend geweest de afgelopen weken dat we op hebben genomen. Ja, en te, tot aan het casino. Hoe mogen die mensen eigenlijk gewoon naar het casino als ze dat willen? Of nou, dat is nog wel eens in de discussie geweest. Ja. Dat, uh, uh, het raar is wel dat, kijk, dit programma is op een of andere manier uh, controversieel. Het roept veel op. Uh, dus, er zijn altijd uh, mensen over, de, vooral de non-believers, die daar heel hard over roepen. Uh, maar dat geldt natuurlijk ook voor een casino vond ik het ook zo'n uitdaging, te kijken van, nou, wie weet kunnen onze partners het casino laten klappen. Hè, ik bedoel, het is maar aan gedachte als je een programma maakt. Ja. Maar het idee is wel van, nou, eens kijken, wat kunnen ze dan? Want als je die gaven nou hebt, waarom zou je hem die manier niet gebruiken? En, en, en uh, was het casino van tevoren op de hoogte? Ja, ja, ja, die hebben daarover nagedacht en die hebben ook vol meegewerkt. Okay. Nou hebben we vandaag dus uh, die, die nieuwe internationale serie met mensen uit uh, Rusland, Engeland, Amerika, Nederland, België. Nee. Uh, okay. Wat is de volgende stap? Of is daar uh, nou wel genoeg uitgemolken, dit idee? Nou, ja, nou uitgemolken. Het, het programma zelf loopt, uh, loopt uh, erg lang. En uh, uh, eigenlijk al, uh, al meerdere series achter elkaar. Als je bijvoorbeeld Rusland kijkt, dan zijn ze nu met serie 10 bezig. Daar zijn wij nog niet eens aan toe. Ja, dus dus je, het, je gaat, het gaat maar door. En uh, uh, ja, fantastisch natuurlijk. Ja, Oké. Okay. Nou, we gaan met z'n allen kijken om half tien vanavond op RTL4. Ik weet trouwens niet helemaal zeker of iedereen gaat kijken, maar uh, heel veel mensen wel. Het zesde zintuig internationaal. Hans Dikker van TV Holland. Dankjewel. Ga Gaan wij nu naar de hoofdpunten van het nieuws met Dorald Megens? Radio 1 Het NOS-journaal. Premier Rutte vindt de situatie rond de drie Nederlandse militairen in Libië ernstig. Het is van het grootste belang dat ze gezond terugkomen naar Nederland. En dat betekent dat ik terughoudend moet zijn met er iets over te zeggen, zei Rutte. Uiteraard had het kabinet toestemming gegeven voor de actie, zei hij. In het noordoosten van Libië wordt opnieuw slag geleverd... tussen opstandelingen en militairen van Gaddafi. Bij luchtaanval is het vliegveld bij de havenstad Brega gebombardeerd... en werden de opstandelingen in Ashtabia onder vuur genomen. Gisteren werd de hele dag fel gevochten bij Brega. Bij een zelfmoordaanslag in het noorden van Irak... zijn zeker 10 doden en 26 gewonden gevallen. De man blies zich op bij een bank van de Iraakse overheid in de stad Haditha. Militairen stonden er in de rij voor de uitbetaling van hun salaris. En de politie blijkt getuige te zijn geweest... van de moord op crimineel Stanley Hilles in Amsterdam. Twee rechercheurs lagen vorige week maandag verscholen in een aanhangwagen. Ze wisten dat er een ontmoeting zou zijn tussen Hilles en een andere crimineel. De twee rechercheurs zijn toen verrast door de liquidatie. De daders zijn niet gepakt. Dat zijn de hoofdpunten uit het nieuws. Het weerbericht van Weer Online. Zoals verwacht heeft het noorden van het land last van bewolking en in het zuiden is het ronduit zonnig. De laaghangende en vooral hardnekkige bewolking zal in de loop van de middag terrein moeten prijsgeven. De temperatuur varieert van 2 graden in het noorden tot 8 graden in het zuiden van het land. De wind mogen we niet vergeten, die waait net als gisteren matig uit het noordoosten en maakt het voor het gevoel behoorlijk fris. De gevoelstemperatuur ligt vandaag dan ook maar net boven het vriespunt. Vanavond en vannacht is het helder en koud. De minimumtemperatuur komt uit op gemiddeld min 3 graden. Morgen mogen we nog zo'n zonnige lentedag verwachten. De wind is dan wel een stuk minder krachtig. Zaterdag meer bewolking en zelfs kans op wat lichte neerslag. Maar na zaterdag keert het zonnige en droge weer gewoon weer terug. ANWB-verkeersinformatie. Op de A2 van Eindhoven naar Maastricht... staat file tussen de Afrit Valkenswaard en Maarhezen vijf kilometer. We zijn nog bezig met het schoonspuiten van het wegdek. De rechterrijstrook is dicht. Had te maken met een ongeluk met vrachtwagens vanmorgen. Verkeer van Eindhoven naar Maastricht kan beter omrijden via Venlo... over de A67 en de A73 a nou, 27, Breda-Utrecht heeft de brug bij Gorkum even opengestaan. Het zorgt voor vielen vanuit Breda bij Werkendam, 3 kilometer. De andere kant op voor de brug bij Gorkum, 3 kilometer. Dit is Radio 1. Lunch. Het Mediaforum. Met Wouke van Schermburg, programmamaker en oud-parlementair verslaggever. En met Max van Wezel, politiek commentator voor Vrij Nederland... en presentator bij de NOS en de VPRO. Hartelijk welkom allebei. Hoi. We beginnen even met Claudia Melgers. Uh, vorige week was een van haar ontvoerders te gast bij Pauw en Witteman. Hij had een boek over haar geschreven, over die ontvoering. En dat gesprek werd met name, uh, wordt in ieder geval door Claudia Melgers gezegd... door de toedoen van Jeroen Pauw, nogal jolig. Claudia Melgers wilde dat Pauw een verklaring voorleest. Dat wil ze nu, waarin hij onder andere verklaart dat de uitzending in strijd is... met de journalistieke gedragscode van de VARA... en ook onrechtmatig is, jegens mevrouw Melgers. Is het terecht dat ze zo boos is? Oh. Ik vind het wel heel erg terecht dat ze boos is. Ze werd van, uh, toch een hele ernstige zaak zal je mag gebeuren. Zat je te kijken op het moment uh, dat ja, het... Ja, uh... en dat zat me ook erg te ergeren. Uh, dat, er, dat er gewoon een beetje een gebbetje van wordt gemaakt. Weet je, een, een, een vrolijk jolig sfeertje over zo'n ernstige zaak. Maar ja, om nou te vragen of iemand dat voor gaat lezen... hoe ongelooflijk oh hij gefaald heeft. Want volgens mij heeft Paul zo'n excuus ook al aangeboden... dat hij het anders had moeten doen. Ik. Ja, uh, het is in ieder geval eigenlijk ja, dat en, uh, het niet zo had gemoeten. Ja. Dus ja, ik vind, vind... Nou, als ze zegt van... ik wil dat hij mijn, persoonlijke brief sturen, excuses erin, dan kan ik me voorstellen. Maar om nou... Um, ja, voor de hele natie uh, vijf minuten rectificatie. Uh, ik heb het niet goed gedaan. Ik heb het niet goed gedaan, hoewel ze wel geestig zijn trouwens. Je ja, ik op... van... ja, ja, ja. Mag ik dat voorlezen op las van de rest. Ja. Maar, maar Paul Witteman die wordt helemaal buiten beschouwing gelaten in dit geval. Want die was toch net zo vrolijk tijdens dat gesprek. Ja, ja. ja hij, hij, hij, uh, ze deden het allebei niet goed. En ik vind ook degene die ernaast zit. Ze dat Max niks aan programma presenteren. En ik zie dat hij de bocht uitvliegt. Dan kan ik ons nog eventjes proberen terug te trekken. Lijkt me dat je collegiaal zo doet. Stel je voor dat we samen een ontvoerder moesten, moesten interviewen ja. die net een en boek, boek uh, En uh, jij begint dat, zo vrolijk te doen. Ja, hoe zou jij dat gedaan hebben, Max? Nou, het lijkt me heel moeilijk. Kijk, op het moment dat je besluit om uh, de schrijver van het boek uit te nodigen... ondanks dat je weet dat hij een crimineel is... Ja. omdat je vindt dat het een taxshow opleukt om een crimineel... Te hebben die een boek heeft geschreven. Heb, heb je een probleem natuurlijk? Je zou ook dus daar Is daar al begonnen bij de uitnodiging? Nou, ik denk het wel. Uh, de, de, de, juist omdat die man heel duidelijk iets te verkopen had, namelijk zijn nieuwe boek. Ja. En ik kan me wel voorstellen dat uh, die familie Melges dan denkt van, ja, hallo, zegt zij, is gekidnapt, ja. Ze is in een, de, de, in een soort kist gestopt, met ja, uh, kinderen erbij. Iets en, minder vrolijkheid mag ook. En dan komen. wordt het een soort verkoopstunt bij de failliet. Zou jij het kijken? Heb je het gezien? Ik heb het achteraf uh, gezien, maar uh, wel al die excuses van. Uh, uh, van Jeroen Pauw gelezen. Dus van mij heeft hij echt in alle standen gezegd... Ja. dat hij het inderdaad Maar niet heeft hij het ook op tv gedaan of alleen maar in het uh, nee, uh, nee. Nou, het is nee. echt in alle Heel kranten... Euh, ah. gesiteerd ja. geweest. Uh, ik vind het trouwens opmerkelijk aan de zaak. is, Het is bij mij weten... De, de eerste keer dat zo'n familie... een professionele spindokter in dienst heeft genomen. En zeker meneer Huiskens. Ja. Uh, om dit uit te vechten als met maar Paul, heeft, Paul en Witteman. Ja, kun je iedereen een uren? Ja, maar ik denk dat dat een nieuwe trend is. Dat als je je beledigd voelt door de wereld draait door... of uh, Paul en Witteman, dat je een spindokter uh, onder de ja. arm neemt... die een flink robbertje gaat vechten. Er is ook nog een ander punt. namelijk uh, Claudia Melgers wil dat de voorpublicatie van het boek... Uh, dat op de site van uh, Paul en Witteman staat... dat dat er afgehaald wordt, Wouten. Onzin. Waarom? Ja, je kunt, je kunt je moeilijk gaan, uh, je kunt een soort censuur uh, gaan uitoefenen... omdat iets je niet bevalt... Ik bedoel, uh, als iemand iets op de site wil zetten, wat het ook is... kun je het verschrikkelijk vinden, mee eens zijn... je kunt ingezonde brieven sturen, je kunt bellen... maar je kunt niet eisen dat iets weg moet worden gehaald... Uh, tenzij het uh, uh, zo ongelooflijk kwetsend en onwaar zou zijn. Uh, maar ja, goed, dan zal iemand, je er alleen maar over te bellen... dan halen mensen dat een beetje een fatsoenlijke programma haalt, het ook al weg. Ja. Ik vind dat ze nu wel heel veel nood op de zang heeft. Ja? Maar dat boek komt er toch, dus de, uiteindelijk kan iedereen het lezen. Maar... Het zijn echt de Amerikaanse methoden. om uh, Met een advocaat, met een spindokter die de pers bewerkt... want dat is ook gebeurd van de kant van die familie. Uh, die, die, die gaat echt professioneel gaat zitten stoken tegen Jong Pauw in dit ja. geval. Ik vind een hele Amerikaanse manier van... Uh, we Behalve zijn, dat uh, ze dan legeren. ook nog een miljoen euro zouden moeten eisen. Dat is de volgende stap natuurlijk. Dat als je beledigd bent door een uh, talkshow, dat je dat gaat eisen. Ja. Ja. Ja. Oh, nou, dan wil ik vanavond ja, wel. Je wilt best beledigd worden. Dat doen wij daar niet aan mee. Hè? Wij zijn heel vriendelijk is, uh, tegen Kijk of Jeroen dat wil doen voor je. Goed, we gaan even naar de verkiezingen. Gek genoeg. Um, hebben jullie aan de buis gekluisterd gezeten? Of zaten jullie in de buurt daar in Den Haag? Of ja, waar dan ook? Buis gekluisterd. Eerst aan uh, de iPad gekluisterd. En, uh, want ik zat te eten nog met een gezelschap. En dan en zit toen... jij ondertussen naar de iPad? Ja, maar te we deden we allemaal. Aangeschreven? Ik, gelukkig... ja, ik, dan dan juristiek... ik zat vooral in een juristiek gezelschap. Dus we konden het niet laten. Op een gegeven moment ging toch alles aan. En toen aan de buis gekluisterd gezeten. Ja. En? Superspannend. Is er nog iets opgevallen in de uitzending? Nou ah ja, eh, wat natuurlijk... Eh, Het is wel een was... slotdebat. <laughs> ja, ja, de slotdebat was fantastisch, ja. Nee, wat natuurlijk uh, opviel was dat uh, uh, de berichten over uh, de prognoses... en hoeveel zetels uh, die coalitie nou wel of niet in de ja. zou hebben... dat was een enorm verwarrend... Uh, zoetje waardoor ik op een gegeven moment dacht: Weet je, ik zie het morgen wel. Ja, heb je dat? Ik, heb, ik kan wel naar bed. Ik, ik ben blijven zitten tot het programma afgelopen ja, ik, was. En dan weet je nee, nog nee, niks. Nee, nee. Max, jij was erbij, min of meer, hè? bij dat wetenschappelijke nou, gesprek... laatst. Uh, In Den Haag. Half zes vanmorgen. Half zei zes morgen. ja. ja, ja, ja het oh, oh, werd oh, echt heel wat zie je dan goed uit Nou, dat valt tegen. Dan is de afstand te groot, maar. Maar. Hoe was dat? Want er werd op een gegeven moment gediscussieerd... van gaan wij nou wel of niet debatteren? En volgens mij was jij daarbij. Ja, het is een mooi verhaal eigenlijk. Er werd echt tot iets van half elf s'avonds avonds of zo... heel hard onderhandeld door de NOS... met al die campagnemanagers van politieke partijen. En uiteindelijk is dat een stuk gelopen op CDA en VVD. Die onderhandelingen vonden ook nog plaats... vanuit de ministerskamer van de Eerste Kamer... waar de kabinetsformatie ook was deze zomer... En uh, nou ja, tegen half elf of zo was duidelijk dat CDA en VVD echt niet kwamen. Maar nou, hoe, hoe dicht stond je daarbij? Wat, wat kon je daarvan volgen? Uh, nou, een heel NOS-team zat daar te, te bellen en te sms'en en te twitteren. En kwamen af en toe die ministerskamer uit om de, de andere journalisten die in de, de eerste hoofdte, kamer waren op de hoogte te stellen. van of het debat nou nog doorging of niet. Dus dat ging een paar keer heen en weer. Maar en dit en lijkt dan, uh, een beetje het einde van het, uh, het grote uh, ja, dus debat de naar afloop. Want het is nu he? de tweede keer dat het ja. niet doorgaat. Ja. De vorige keer zat Paul Witteman, daar meen ik in die half ja. Ja. met uh, alleen, ja, die had alleen Wilders. Ja. wilders ja. Ja. Ja. Eindelijk gaf hij ook eens een interview. Maar, ja. Ja. Maar, ja. maar ik moet wel zeggen. kijk, het is wel het uh, einde van een traditie. Dat moest natuurlijk allemaal betreuren. Dus ik vond het in eerste instantie ook. Jammer dat het niet doorging. Ik begrijp wel een beetje, zolang je nog geen uitslagen hebt. Ja, waar moet je het dan over hebben? Zit je daar als politicus ook een beetje te gokken? Maar hoe de NOS het daarna oploste, dus gewoon langere interviews uh, per locatie. Ik dacht, vind ik eigenlijk veel leuker dan het hele Slotdebat. <laughs> waar we toch al die platitudes hebben we nu al weken gehoord. Maar weken, weken, weken. En, weken. Ik, dacht, ik vind het eigenlijk wel verfrissend. Dus ik stel gewoon voor Nooit meer doen. bij de NOS, doe het voor taal maar zo, zoals je het gisteren deed. Het ja, komt echt veel, veel levendiger. Wat kunnen jullie veel van die debatten herinneren? Ik kan me er één herinneren hè, van tuin en, ja, uh, en ja. Melkert. Maar verder blijft dat toch allemaal niet echt lekker aan. Nee, nee weet je, dat is ook het enige spraakmakende slotdebat... wat ja. we ooit hebben gehad. Ja. Want iedereen nog op zijn netvliezen heeft. En verder is nooit iets bijzonders gebeurd. Max, tuif een beetje? Nou, nee, kijk, wat de televisie uh, in de wieler rijdt, denk ik... is dat we steeds vaker verkiezingen hebben... die eigenlijk geen uitslag hebben. Dit waren, ja. we, we hebben gisteren wel verkiezingen gehad... maar geen verkiezingsuitslag. Ja. En dat was vorig jaar bij de Tweede Kamer eigenlijk ook zo. Precies zo. En dat blijft dus de hele tijd... Uh, ja, to close the call. Uh, mm, uh, door de Florida aan de Noordzee. Ja. Uh, ja, maar de verhoudingen zijn ook maar, echt... Wat uh, zeg jij nou, komt dat door dat rood... Ik drong even niet op met. door, ja, waarom het het door ja, door dat rood Ja, als we, als we, als we je natuurlijk veel eerder heb je uh, de uitslag. Ja ja. Nu nee, maar dat too close to call. Ik dacht even dat je dat, je dat bedoelde. Dat nee, me, met nee maar dat komt echt door dat uh, de, die verschillen zijn ontzettend klein. Vorig jaar heeft de VVD dan wel gewonnen van de PvdA... maar met nee. een verschil van 80.000... Uh, het zijn 80.000 mensen, maar het is maar één zetel. Ja. Dus het had net zo goed anders om kunnen zijn. En gisteren was dat weer zo. Er waren momenten dat de PvdA de grootste partij was. En dan even later werd de VVD haalde net weer in. En dat maakt het voor... voor ik, ik begrijp wel dat die politieke partijen dan denken... wij gaan nog geen commentaar geven, Dat nee. kan nog heel anders anders uitvallen. Ja. Het en, fluctueerde ja. natuurlijk ook heel erg. 35,50 had ik op een gegeven voorbij komen. Ja. En toen 37, uh, toen, toen werd het op een ja. gegeven moment 38. Ja, allemaal van die momenten waardoor ik alsmaar mijn bed niet in kwam. Ja. Hoe zit het nu? Wat, wat spannend. Maar ja. dan zit je wel aan het denken over of we eigenlijk een goed politiek stelsel hebben in Nederland. Ik denk dat dit niet zo lang kan doorgaan. Dat er minder partijen te komen. Nou ja, je zit nu met, ik geloof, 12 partijen in de, in de Eerste Kamer komen er nu. Ja, die al als allemaal die 50-plus partijen er ook bij ongeveer, gekomen. Ongeveer kle zo klein zijn als de andere uh, de, de, de, de Nederlandse kiezer doet eigenlijk geen duidelijke uitspraak meer over de richting. Uh, maar pleit je dan echt voor minder partijen? Nou, ik zou zo'n Engels systeem met twee of drie partijen... een conservatieve partij, een progressieve partij en een ja. liberale partij... ik zou niemand missen eigenlijk. En wordt het dan ook weer makkelijker en interessanter voor de journalistiek? Want dit is voor journalisten sowieso wel een ingewikkelde uitslag waarschijnlijk. Ja, want je moet nu eerst weken wachten... op uh, hoe de staat precies die Eerste Kamer... het, het is ook, ook op dit moment onduidelijk... of Rutte nou de meerderheid wel gehaald heeft... of niet gehaald ja. heeft. Uh, dus alle analyses lopen dan ook dood. Niemand wil zich er meer over uitlaten. Dus je kijkt iets heel raars. Verkiezingen zijn er om een bepaalde richting ja. in te slaan. En nou, dan kan de oppositie daar weer kritiek op hebben. En uh, verkiezingen in Nederland leiden niet meer tot dat, dat resultaat. Even, maar, al, wou, als ik mag even een ander ding. Uh, twitteren. Ik heb uh, begrepen dat jij hoe Twitteraar bent behalve je, oh, je, je ja, bent he. heel verwoed. Je heb het uit het zeer betrouwbaar. <laughs> jij begint nu een beter stroom te komen. Als jij je, je iPad zit, dan zit je wat te twitteren met die telefoon. Maar even die, die heb jij, hou je dat dan ook erg in de gaten op zo'n avond? Want daar wordt nu ook aandacht aan besteed. Er zit iemand dat allemaal in de gaten te houden, het internet en twitteren. Vind je dat een leuke toevoeging? Oh, wat gisteren, wat of, gisteren hey, de RS ja, ja, ja, uh, ja, deed, uh, ja, dus, dat vond ik nou echt leuk ja Zie je weet je nou niet alleen omdat er een, een, een tweet van mij voorbij kwam, maar omdat gewoon ah. het is, nee wacht even jongens het was jij bent die, wil die, je dit nou nog horen? jij was die die in het portugees vroeg wie fleur Agema van de Pvv was. Ja, ja, maar uh, het, het zijn uh, het zijn de nieuwe media waar er heel veel op gebeurt en waar mensen uh, heel veel commentaren uh, op hebben. Uh, nou, en, of van alle, of vanuit alle politieke kanten en partijen. En dat de NOS dan zegt, laten we laten daar af en toe een greep uitzien... vind ik echt gewoon heel bijzonder en leuk. En dat, moet, dat moeten ze ook volhouden. Volhouden. Heb jij nog andere nieuwigheden gezien... deze campagnes of deze uh, verkiezingsuitzendingen, debatten, Max... Nee, het meest opmerkelijk, maar dat is natuurlijk al heel vaak gezegd... is uh, de totaal ondergeschikte rol die uh, de provincies, uh, ja. statenleden... Ja, maar, uh, maar dat is niet nieuw, uh, volgens mij. Nou, het is nog nooit zo extreem geweest als dit jaar, denk ik. Dat, ja. dat het echt helemaal geen rol speelde. Je, je, je kon er bij mij in Noord-Holland in elk geval ook letterlijk niet achterkomen... wat de standpunten van de partijen over provinciezaken waren. Er werden geen folders meer uitgedeeld die daarover gingen. En, dus dat is namelijk extreem... Ze uh, hebben de moed opgegeven. Ze ja, weten dat einde der ja, dagen... En nu nou natuurlijk heel veel vanaf voor, voor de regering ja, ja, ja. en dat, dat maakt ook wel uh, dat het voor de hand ligt dat maar ja het nu, blijft toch een, maar dat is al vaker gezegd, een, een waanzinnig idiote figuur. Dat je via uh, de Provinciale Staten waar je geen hond van kent, laten we wel wezen. Uh, uh, straks op 23 mei uh, de samenstelling van de Senaat. Uh, Mee gaat maken. Plus dat we eigenlijk overal waar we nu over praten. Eigenlijk weten we 23 mei pas echt of het ja. uh, uh, 37 plus 1. Laten wij voor deze verandering dan eens gaan koffiedik kijken na de verkiezingen. Haalt de coalitie een meerderheid of niet? Bedoelt uh, in, in de senaat zou je. Ja. Uh, uh, nou, als. Ik denk dat het heel erg krap wordt, maar met de gedoogsteun van uh, SGP, dus uh, gegijzeld worden door één klein partijtje, gaat het wel lukken. Hè? Max? Maar ze hebben we nog één zetel nodig ja. en dan zijn ze er. En dat, en dat is volgens mij graag dat die wel halen. Oké. Okay. Ik dank jullie hartelijk, Wouter Schermberg en Max van Wezel. Dit was ons Media Forum to report I really only changed a bit Now I'm allergic to clothes so All they're gonna do is strip I've read a lot of Shakespeare I've seen his movies too Not that for an amateur It's my professional deal And as you can gather from that I Well, it's good The only thing I ever learned Was how to be allergic to food I feel I ought to tell you That my doctor isn't well When he's only for a check He began to check himself he Felt an itch in several places And as he began to scratch, Came in it arrest Scandinavia, girls really do have fun. Even those without blonde hair are not to be outdone while on a visit last year. I must do dated two or three. Question Like, what excuse is that? How can you be allergic to an allergy you've had? Well, let me tell you this. Story. Hij is terug van weg geweest. Gilbert O'Sullivan, tijd niks van gehoord. Klinkt nu ook iets anders dan vroeger, maar toch ook nog wel leuk. Hè? Private Eye was dat. En, uh, een album heet, dat album dat heet Wiel. Uh, en dat is uh, februari dus vorige maand uitgekomen. We gaan de nationale nieuwsquiz van lunch spelen. En daarin gaan we op zoek naar de nieuwscanner van deze week. De uh, gast en dus de kandidaat Jan Lantink uit N N Nijmegen. Meneer Lantink, uh, 56 jaar, interim manager, bedrijfsmanager... met name in de energiesector, heb ik begrepen. Genoeg werk? Uh, ja, volgens mij wel, hoewel ik op dit moment nog eventjes uh, geen klus heb. Oh, en, en, en wordt u dan al zenuwachtig? En daarom, da en daarom tijd om hier uh, nu de te zijn. Heel veel tijd om de krant te lezen en mee te doen Precies, aan quiz. Precies, ja. Maar wordt u daar zenuwachtig van? Of, uh? Nee, nee, nog niet. Ja. En wat doet u dan als u interim manager in de Heel in de ergens... veel kopjes koffie drinken in het land met mensen die mogelijk leads naar nieuwe opdrachten hebben. Ja, dat is onderzoek. Dus als u een keer weer ergens een plekje heeft, wat, wat doet u dan? Hard uh, werken. Vaak is het een, een, een afdeling of een bedrijf waar even geen adequaat management is, uh, of waar de boel een beetje in de slop geraakt was. ...de zaak weer op orde zien te krijgen... ...en dan, en dan na weer een door. half jaar of een jaar weer vertrekken. Naar de volgende kopjes ja. koffie. Goed, wij gaan de quiz spelen. Als het u lukt nieuws kennen van deze week te worden... ...dan wint u 300 euro. Kunt u dan misschien nu wel gebruiken in deze ja. tussenperiode. De hoogste score tot nog is dus 44 punten. In de eerste ronde stel ik u een aantal vragen... ...waarmee punten te verdienen zijn. Het aantal punten dat u verdient bepaalt uw nieuwsfactor. Die neemt u mee naar de tweede ronde... ...en daar wordt dan van alles mee vermenigvuldigd... ...en uiteindelijk krijgt u dan de score. We gaan beginnen. De Nationale nieuwswiss. 35 zetels. 9 zetels. 37, 37 zetels. Meer zetels. Met of zonder SVP. In moord. Wij vieren feest. De scharte malade. Nu is het Tijd voor de Polonaise. Vertrouwen gaat te paard. En komt te voet. Tijd ah! voor de Polonaise. Voor ons is het feest nu al begonnen. In Limburg. Ons Lemberg. Mijn Lemberg. Na tellen van ruim 98,9 van de stemmen... staan de regeringspartijen VVD en CDA met gedoogsteun van de PVV... op 37 van de 75 zetels. Ze missen dan met net één zetel voor een meerderheid in de Eerste Kamer. Vraag 1. Um, de PVV deed voor het eerst mee bij de Provinciale Statenverkiezingen... en is met 12,4 van de stemmen de grote winnaar. Welke andere partij deed ook voor het eerst mee bij deze verkiezingen? Van Jan Nagel, 50 plus. Dat klopt. Uh, vraag 2. Het CDA heeft flink verloren. In 2007 haalden de Christen-Democraten nog een kwart van de stemmen. Nu kwamen ze niet verder dan 14,2 procent. Ook zijn ze nog slechts in één provincie de grootste partij. Welke provincie is dat? Uh, Friesland. Dat is niet juist. Het is over oh, Misschien was dat de derde ook ja. geworden of eerst een trend toen nog. Nee, in Overijssel zijn ze nog de grootste. In Gelderland, Flevoland, Utrecht, Zuid-Holland, Zeeland en Noord-Brabant... zijn ze hun koppositie kwijtgeraakt aan de VVD. En in Limburg is het de PVV die nu de grootste is geworden. We gaan naar vraag 3. De Eerste Kamer kan het de Tweede Kamer soms erg moeilijk maken. Zo was er in 1999 de nacht van Wiegel... waarin een stemming over een referendum leidde tot een kabinetscrisis. In 2005 was er ook een politieke nacht in de Eerste Kamer. Naar welke voormalige senator is die nacht... Vernoemd. Van Tijn? Dat was Ed Van Tijn inderdaad. Uh, Hans Wiegel die heeft er wel eens uh, vilijn, uh, over gezegd dat dat het avondje van Van Tijn was. Hij vond dat dat niet een hele nacht was. Maar uiteindelijk is het toch uh, als nacht van Van Tijn de geschiedenis ingegaan. En dat ging over de burgemeesterverkiezingen. Uh, we gaan eens even kijken wat de stand is. En volgens mij heeft u er twee goed. Dat zeg ik even uit mijn hoofd. Daar bent u het mee eens, hè? Ja. Gelukkig. Dan uh, vraag vier. We laten u een fragmentje horen. Uh, en de vraag is, wie is hier aan het woord? Ik heb uh, één keer mee mogen maken hier met Twente tegen Eeroveen. Dat is uh, helaas niet zo goed afgelopen. En uh, ja, we hopen dat... Uh, Theo Jansen vanuit Twente draait. Uh, waarschijnlijk tegen Ajax, dus uh, dat zal leuk worden. Ja, wij laten mensen altijd eerst netjes uitspreken. Maar u had het wel goed. Theo Jansen was dit. Die heeft gisteren met 1-0, althans met FC Twente, gewonnen van... Uh, van FC Utrecht. De vijfde vraag. Al na twintig minuten kwam FC Utrecht met tien man te staan. Uh, toen is er dus eentje uitgestuurd. Dat was uh, nadat welke speler in korte tijd twee gele kaarten kreeg? Cornelissen van Utrecht. Tim Cornelissen was dat. Schijnsrechter Van Boekel was de man van de wedstrijd al dus Cornelissen. Ik voel me zo genaaid, zei hij. We gaan naar de nieuwsfactorvraag. Uh, of naar de vraag 6. En bij die vraag dan krijgt u de kans om de, de score flink op te vijzelen. Want er zijn maxima, maximaal vier punten te verdienen. U krijgt uh, hints over een persoon uit het nieuws. En de vraag daarbij is: wie bedoelen wij? Als u het antwoord denkt te weten, dan kunt u stop zeggen. Maar wel goed nadenken, want u krijgt geen herkansing. Dus als u het fout zegt, dan heeft u nul punten. Hoe meer hints u nodig heeft om het antwoord te raden, des te minder punten u verdient. Daar komen ze aan. 4. Ik ben net als de koningin van Engeland. 3. Ik ontvouw mijn visie in het boek Escape to Hell and Other Stories. 2. Hugo Chavez is een goede vriend. Ja, stop. Kadhafi. Kadhafi, u heeft het helemaal goed. Ja, nou ja, Chávez is dus een vriend. En over dat boek kan ik nog even zeggen, Escape to Hell and Other Stories... dat het uh, over allerlei onderwerpen gaat, allemaal beschreven door Kadhafi. Uh, bijvoorbeeld over de koninklijke familie van Saudi-Arabië... maar ook over kruidengeneeskunde. U heeft zes punten gehaald... En als u acht vragen goed heeft, dan komt u uh, op 48 uit, als ik dat uh, snel even goed uitreken. En dan heeft u dus gewonnen. Dus acht vragen moet u straks in het nieuwskanon goed hebben. Ik zou zeggen, kom maar heel even bij. Dan uh, spreken we straks weer. Ja, oké. Okay. Ik ben het eens met de stelling. Goedemiddag, oneens met de stelling. Wij worden gewoon voor het lappie gehaald. Het gaat tegenwoordig hier dat een big business Als je avond als je krijgt, dan, dan kan je met peanuts betalen. In Stand.nl, straks om half twee, krijgt u de kans om mee te praten over het nieuws van de dag. Vandaag luidt de stelling... De verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. De uitslag is nog niet helemaal duidelijk, maar zoals het er nu naar uitziet... krijgt of de coalitie of de oppositie een nipte meerderheid in de Eerste Kamer. Is dat een goede zaak? We gaan erover praten in Stand.nl. En de stelling waar u op kunt reageren is dus... de verkiezingsuitslag is slecht voor Nederland. Bent u het daarmee eens of oneens, dan kunt u dat sms'en naar 7070. Dus 7070, dat kost 50 cent. U kunt gratis bellen met nummer 0800-1101. En u kunt stemmen via de website www.stand.nl. En voor twitteraars... @stand om half twee te gast Frans Wijslas, VVD-prominent en oud-kamervoorzitter. Oh. Meneer Antink, uit Nijmegen, 56 jaar oud, interim manager. U heeft zes punten gehaald. Als u acht vragen goed heeft in het nieuwskanon, dan uh, bent u uh, voorlopig de winnaar. Maar u moet zoveel mogelijk vragen goed hebben. We gaan snel beginnen als u het goed vindt. Ja. De nationale nieuwsbiz. Het staatsbezoek van Koningin Beatrix aan welk land is uitgesteld? Omaan. Dat klopt. Welke hogeschool heeft een medewerker ontslagen voor het stelen en doorverkopen van tentamens? Pas. Hogeschool Utrecht. Op verschillende stembureaus in welke gemeente zijn de stembiljetten in de loop van de dag opgeraakt? Pas. Bussum. hoe heet de nieuwe informateur van België? Beke. Wouter Beke. klopt. Welke ho Hollywood-legende op leeftijd is wederom naar het ziekenhuis afgevoerd? Pas. Sasa De top van welke organisatie is bijeengekomen om te spreken over het pensioenakkoord? APP. FNV. In het centrum van welke stad heeft opnieuw brand in een parkeergarage? Utrecht. Haarlem. Een haarlok van welk tienerideel heeft bij een veiling meer dan 40.000 dollar opgeleverd? Geen pas. Justin Bieber. Waar in Duitsland heeft een man het vuur geopend op een... klopt. Met, met de Amerikaanse militair, klopt. Met een jaarwinst van 853 miljoen euro heeft welk supermarktconcern minder goed gepresteerd dan verwacht? Ahold. Klopt. Hoe heet de tennisser die deze week een, een longoperatie heeft ondergaan? Williams. Klopt. Serena Williams. Ja, het zijn twee... Voor de kust van welk land worden drie Nederlandse vissers vermist? Eh, uh, Marokko. Frankrijk. Bayern München is in de halffinale van de Duitse Beker uitgeschakeld door welke ploeg? Pas. Schalke 04. Van welke film zijn voor de première van volgende week al meer dan 50.000 kaartjes verkocht? Pas. Hoïse Vrouwen. Welke gemeente had bij de verkiezingen als eerste al haar stemmen geteld? Vliland. Klopt. Hoe heet de Nobelprijswinnaar? Die is ontslagen bij de bank die hij zelf Junus. heeft opgericht. Moment Junus. Klopt. De afbeelding van wie verdwijnt van de munten en bankbiljetten van Fiji? Pas. Queen Elizabeth. En welke stad zijn de oudste gaven van Nederland gevonden? Pas. Rotterdam, welke geblesseerde voetballer krijgt dit jaar, dit mag ik afmaken, als opkikkertje de carnavaleske onderscheiding de opkikker? Pas, geen idee. U heeft zeven vragen goed. Dan nee. Heeft u het net niet gehaald? 42 punten. Wij moeten plaatsmaken voor het nieuws en zijn daarna <laughs> terug met lunch en standpunt. NL. Dank u wel in ieder geval voor meer ja. Meneer Lanting. Oké, okay, pas leuk.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 Altijd gedoen, nerveuswurg van onbetaalde rekeningen. Raar? Vind ik niet. Iedereen heeft iets met Randstad. Net als Frank, directeur van een grote onderneming. Hij merkte op, de zaken gaan goed. Maar we zouden sneller kunnen groeien als iemand onze IT-infrastructuur beter in zou richten. We gingen meteen voor Frank op zoek en vonden via ons netwerk... een hoogopgeleide IT-specialist die veel ervaring heeft met complexe projecten. Wilt u uw bedrijf ook laten groeien door de inzet van hoogopgeleide? Maak vandaag nog een afspraak op brandstad.nl/professionals. Wil so ze niet zeggen dat dit een einde is te binden op dit betaald? Voor het echte verhaal: GGN.nl. Beheersing van uw geldstromen begint met de debiteurenkennis van GGN. GGN Mastering Credit. Expert heeft de Full HD LED-TV's van Philips extra breed ingekocht. Maar liefst 107 centimeter breed. Deze Ambilight-televisie met 100 Hz kost nu geen 1399, maar 997 euro. Dat is nog eens partijvoordeel van Expert. En u krijgt er gratis usb dongel bij. Van Experts kun je meer verwachten. GGN. Vergaande debiteurenkennis en 30 regiokantoren. U vindt onze meerwaarde dus heel dichtbij. GGN Mastering Credit. Dit is Radio 1.